9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Niet de grootte van de klasse, maar de kwaliteit van de leraar is waar het om gaat. Tenminste, dat vindt staatssecretaris Dekker. En de hele wereld kijkt vandaag naar dat stadion in Johannesburg. Naar de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. De fips die komen nu ook binnen. je hoort het ook al in het NOS-journaal. Met natuurlijk door Dorot Megens. In een regenachtig Johannesburg loopt het FNB-stadium vol voor de herdenking van Mandela. Over een uur begint de ceremonie. Er zijn tienduizenden Zuid-Afrikanen bij, maar ook staatshoofden, regeringsleiders en supersterren. En die komen op een speciaal podium te zitten en worden zwaar bewaakt, zegt correspondent Ellis van Gelder. Aan de achterkant hebben ze kogelvrij glas geplaatst. Ja, Alles wordt natuurlijk gedaan hier om de veiligheid van al die prominente beroemdheden politici te waarborgen. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander... en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken bij de ceremonie. De herdenking is live te volgen op nos.nl, Nederland 1 en op Radio 1. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn twee Franse militairen gedood. Dat gebeurde in de buurt van de hoofdstad Bangui. Details zijn nog niet bekend. Er zijn 1600 Fransen in het land om de rust te herstellen... Het nieuws over de doden komt naar buiten op het moment dat de Franse president Hollande... bekendmaakte dat hij naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gaat. Hij komt er vanavond aan. In het land vechten islamitische en christelijke rebellen met elkaar. Er zijn al enkele honderden doden gevallen. Huisartsen gaan niet anders om met stervensbegeleiding door de zaak Tuitje Horn. Dat blijkt uit een enquête van het vakblad Medisch Contact en het NCRV-programma Altijd Wat. 10% van de huisartsen geeft wel eens een hogere dosis medicatie dan de richtlijn aangeeft... Soms is dat nodig, zeggen ze bij Medisch Contact. Richtlijnen zijn natuurlijk bedoeld om van, goh, hoe moet je handen op het moment dat je in een bepaalde situatie komt. Maar iedereen weet ook dat richtlijnen nooit 100% van de gevallen waarvoor je komt te staan uh, zullen dekken. Dus ik denk dat het goed is dat uit deze enquête blijkt dat huisartsen heel goed de richtlijnen kennen en hem ook goed volgen. En dat als het nodig is dat ze daarvan afwijken. In Tuitjehoorn had een huisarts het leven van een terminale patiënt actief beëindigd. De inspectie en het OM begonnen daarop een onderzoek dat tot onrust leidde. De huisarts pleegde in oktober zelfmoord. Facebook heeft alvast bekendgemaakt welke onderwerpen het afgelopen jaar het meest besproken werden op het sociale medium. Bovenaan staat Paus Franciscus. In maart werd hij gekozen tot paus. In zijn thuisland Argentinië staat hij maar op de derde plaats. Argentijnse Facebookers vonden voetbalclub River Plate interessanter. Wereldwijd staat het woord verkiezingen op twee en de Britse Royal Baby op drie. Verder gaven Facebook-gebruikers Disneyland in Californië... het vaakst op als plaats waar ze waren. Bij dat zogeheten inchecken staan de Amsterdamse Wallen in Nederland op 1. Het weer, vooral in het noorden nog wolkenvelden... op andere plaatsen opklaringen en kans op mist. Die mist verdwijnt snel en vanuit het zuiden... gaat uiteindelijk overal de zon flink schijnen. Blijft droog vandaag en het wordt maximaal 7 graden informatie naar de ANWB. John Bakker, aflopende zaak. Ja, de meeste files beginnen nu langzaam op te lossen. Nog wel veel vertraging op de A1 richting Amsterdam... tussen Naarden en Muiden, 10 kilometer. Ongelukken zorgen nog voor problemen op de A27... vanuit Gorkum naar Breda, bij Geert Radenberg, 5 kilometer. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij Knopen het Rijnsweert, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A59 van Os naar Zierikzee... bij Knopen het Hindham, 5 kilometer. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... bij Geldrop nog 3 kilometer. Maar in alle gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Grote klassen op de basisschool. Soms wel 30 leerlingen. De staatssecretaris vindt dat scholen daar goed mee om kunnen gaan. Nou, dat zijn leerkrachten niet met de eens. Hoort u zo.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. De vele Zuid-Afrikanen die onderweg zijn naar het FNB Stadium in Johannesburg hebben allemaal een eigen reden om daar naartoe te gaan. Ik kom hier to celebrate the life van hero, my legend, my future, my hope. who gave me hope. Iemand die mij hoop heeft gegeven. We zien vele beroemdheden, voormalig staatshoofden langskomen inmiddels. Jimmy Carter, we zien Kofi Annan. Misschien hebben we zelfs ook wel Harry Kissinger gezien. Laten we gaan kijken. Want in dat fnb stadium in Johannesburg is uh, ook onze correspondent, Ellis van Gelden. Ellis, zijn de hoogwaardigheidsbekleders allemaal binnen? Nee, ze uh, zijn nog niet allemaal binnen. En zoiets worden diegenen uh, die al binnen zijn natuurlijk in een uh, apart gedeelte gehouden. Het podium, waar straks alle staat gaan zitten, is op. E er staan plastic stoelen en daar hebben ze eh, toepen omheen gedrapeerd. En ook dat podium heeft aan de achtergrond een kogel draai gehadje... dat ze Ja, de verbinding is uh, niet helemaal goed. Alice, we blijven het nog even proberen. Hoe, hoe is het met de veiligheidsmaatregelen? Uh, ja, voor aan de, aan de duizenden students en... Dat is een uh, grote taak, want uh, heel veel Afrikanen hebben ook uh, voetbals... voor om het niet meegenomen. Uh, uh, dat proberen we daar te concentreren en een goede baan te krijgen. Het valt het eerlijk gezegd nog mee. Er is geen mentaal werkvullen. Goed, valt nog mee met de veiligheidsmaatregelen. Alice, je bent slechter verstaan. We komen zo dadelijk nog wel even bij je terug. Wij praten met uh, Ineke van Kessel van het Afrika Studiecentrum. Die is inmiddels bij ons. Mevrouw uh, van Kessel, fijn dat u er bent... Wij ons in de studio, welkom. We zien inmiddels uh, grote namen langskomen op de beelden... in het uh, stadion in Johannesburg. Uh, lijkt wel alsof echt iedereen komt vandaag. Ja, ik denk dat hier uh, veel wereldleiders bij elkaar zijn... Die van landen die elkaar het laatst uh, bij elkaar hebben gezien... bij de inauguratie van Nelson Mandela in 1994... toen ook ongeveer de hele wereld top in Pretoria was. Is het voor u um, een emotionele dag vandaag? Of hoe zou je het omschrijven? Ja, dat is een beetje gemengd. Uh, kijk, we hebben al zo lang kunnen verwachten... dat dat ogenblik aanbreekt van het overlijden van Nelson Mandela. En eerlijk gezegd was ik ook een beetje opgelucht... dat ze hem eindelijk hebben laten gaan in rust... Want, Voelt ja, dat voor u zo, dat ze hem hebben laten gaan? Ja, want de afgelopen twee jaar waren er zoveel spoedopnames in ziekenhuizen. En dan zoveel verhalen over een, ja, toch een, een bijna stervende man... die aan allemaal slangen ligt gekoppeld. Op het laatst begon ik te denken, mag die man nou ook een keer... Rustig sterven na alles wat hij heeft gedaan. En ik denk dat ook Zuid-Afrika daar langzamerhand aan toe was. Want bij zijn allereerste spoedopname in het ziekenhuis... toen brak er echt paniek uit in Zuid-Afrika. Ja, ja. En ik herinner me... En, en, bij ons afrika-studiecentrum kregen we ook allemaal telefoontjes... van journalisten en anderen. En breekt er nu de burgeroorlog uit in Zuid-Afrika. Nou is het opvallend dat ik dat nu helemaal niet meer gehoord heb van iemand. En ook in Zuid-Afrika zelf die... De paniekstemming is weg. Uh, er is een soort uh, berusting van oké, okay, nou, uh, het ogenblik is aangebroken. En zelfs, zoals we kunnen zien, mensen vieren het leven van Nelson Mandela. Een van de uh, Zuid-Afrikaanse journalisten zei, we zullen het nu uh, zelf moeten doen. We zijn op onszelf aangewezen na het overlijden van Mandela. Begrijpt u die gedachte van de Zuid-Afrikaanse journalist? Ja, maar ze zijn natuurlijk al veel langer op zichzelf aangewezen. Mandela heeft uh, de afgelopen 15 jaar eigenlijk niet echt meer een publieke rol gespeeld. Uh, behalve in de strijd uh, tegen AIDS, daar was hij wel een, een boegbeeld van. En dat had natuurlijk ook een hele zware politieke lading onder het presidentschap van Thabo Maar behalve die uh, anti-AIDS campagnes en zijn inzet voor, om de Wereldcup voetbal naar Zuid-Afrika te halen... dat was eigenlijk zijn laatste grote toe. Behalve die uh, ondernemingen heeft hij eigenlijk uh, de laatste jaren niet echt een publieke presentie gehad. Mm. Maar de dag van vandaag geeft weer aan hoe belangrijk die is geweest voor het land natuurlijk. Gaan we gaan weer even terug naar Alice van Gelder. We hebben weer verbinding. Alice, hoe zou jij de sfeer in en rond het stadion willen beschrijven op het ogenblik? Ja, inderdaad, heel feestelijk eigenlijk, zoals je net ook hoorde. En heel veel mensen die zeggen natuurlijk... ja, we willen er vandaag toch bij zijn, bij deze historische gebeurtenis. Ze zeggen ook inderdaad, hij had geen politieke, geen politieke inmenging meer... Maar de afgelopen jaren hadden ze toch altijd het gevoel dat Mandela toch een beetje met ze meekeek. Ja, en dat valt nu weg. Uh, maar een feeststemming vooral eigenlijk hier. Uh, het is nog niet zo druk en het meer, denk ik omdat het heel erg hard regent. Ja, en ook omdat het geen uh, nationale uh, dag is. Het is niet uitgeroepen tot nationale vrije dag. Dus veel zuid Afrikanen zijn ook gewoon aan het werk vandaag. Begrijpt u dat trouwens, mevrouw van Kessel... dat het uh, niet een, een nationale dag is op dit moment in Zuid-Afrika... dat mensen niet automatisch vrij hebben gekregen? Uh, dat heeft me een beetje verbaasd. Ja, ik had gedacht dat het een, een nationale, vrije dag zou zijn... Vooral ook omdat ze zijn begrafenis op een zondag valt. En dit eigenlijk toch ook de dag is dat mensen... ook al gaan ze niet naar het stadion, naar de televisie willen kijken. Ja, die willen er wel bij zijn in gedachten natuurlijk, ja. kan ik me voorstellen. Ja. Kijk, en behalve dat stadion, door het hele land staan overal grote schermen opgesteld... en zijn allemaal grote bijeenkomsten... Dus ik denk toch dat veel mensen vandaag met iets anders bezig ja, zijn dan en niet met, met het werk. werk. Nee. Ja. Hmm. En we gaan het net al aan. Een grote hoeveelheid regeringsleiders, oude regeringsleiders, staatshoofden, vips. Wat doet dat met Zuid-Afrika? Wat vinden ze van dat die allemaal komen? Dat vinden ze geweldig, want het geeft ook aan dat Zuid-Afrika... een prominente rol speelt in de wereld, mede dankzij Nelson Mandela. Het was eigenlijk bij de inauguratie van Mandela in 1994 als president... dat ook de hele wereld bij elkaar kwam in Pretoria. En toen was dat ook een heel bijzonder moment... want Zuid-Afrika had tientallen jaren van isolement... en boycott en sancties achter de rug. Ja. Dus dat was heel feestelijk om niet alleen bij de wereld te horen... maar om ook zo prominent bij de wereld te horen, zo'n zo zo favoriet land te zijn. Daar hebben ze echt vreselijk van genoten. En de hele wereld kijkt, we zeiden het eerder al vandaag. Inke van Kessel, we praten zo dadelijk door over Mandela en Zuid-Afrika... en de bijeenkomst van vandaag. Ja, nu zal mevrouw van Kessel ook nog veel horen op Radio 1 vandaag. <güls> um, we laten het even losse gaan naar Mark Robin Visser... want we hebben het natuurlijk ook de hele ochtend al over dat andere verhaal... die overvolle scholenklassen. Bijna 4000 handtekeningen hebben ze ingezameld de mensen van Burgerinitiatief Stop Overvolle Klassen. Doel is duidelijk. Weg met die plofklassen, zoals we ze ook wil noemen. Uh, dat zijn klassen met meer dan 28 leerlingen. Daar zijn nogal wat van, zoals in Zaandam, in basisschool in het veld. Daar is Mark Robin Visser. Ik kom jullie halen zo. Ja, maar ik kom je al voor vijf minuutjes halen, denk ik. Zo gaat dat op de vroege morgen? Ja. Op een gemiddelde basisschool. Dan moet van alles tegelijkertijd geregeld worden. Kerstkoor. Ja, dat klopt. Wat gaan jullie doen? Jingle voor cashcore. Oh, kunnen jullie een stukje laten horen? Hebben jullie iets geoefend? Jingle, bell, jingle bells, jingle all the way. All fine is to ride in one horse open sleigh. Nou, dat klinkt helemaal niet gek. En het is nog lang geen kerst. En dat voor vier moslims. <laughs> zijn ze van u, meester Cheer? Ja, het zijn mijn kinderen. Ja? Dat zijn mijn, uh, dat mijn schatten. Wat zeg jij? Dat is de beste meester van de wereld en de beste directrice. Oh, wat ontzettend aardig. Nou, de complimenten. Ja, je hebt gelijk de goede mensen ja. te pakken voor het interview. Hè? Zeg meneer Hek, dit zijn er vier hè, die uh, dit ja. mooie lied gezongen hebben. Vier van de dertig. Ja. Die, die u in de klas heeft? Ja, dat, uh, dit zijn er vier. Twee uit groep 7 uh, ze, uh, en twee uit groep 8. Ja. Dus uh, ja, we doen gewoon uh, alles wat erbij hoort. Je zei het net al. Ja. En uh, zij blijven dingen leuk vinden. En uh, ach, dit, dit is gewoon leuk om te doen. Ja. U geniet van uw werk? Ik, uh, ik geniet ontzettend van mijn werk. Ik doe dit al 34 jaar en ik vind het elke dag nog leuk. Dus... Zeg, mevrouw Wijnans, u bent adjunct-directeur van deze school. Klopt. Uh, meester Tjeert heeft een handtekening gezet... onder een burgerinitiatief tegen grote klassen. Ja. Stop, Stop de overvolle klasse. Heet Stop de overvolle klasse. Ja. Wat vindt u daarvan, dat hij zijn handtekening daaronder heeft gezet? Ik vind dat hij dat zelf bepaalt en dat vind ik prima. Ja. Ja. Heeft u ook uw handtekening gezet? Ik heb niet mijn handtekening gezet. Nee. Ik heb een andere positie in de school en die wil ik ook graag zo uitstralen. En um, Ik ben, net uh, wat ik net aangeef, ik zie wel de zorg. Ik zie de leerkracht naar huis gaan die af en toe zegt... Uh, ik heb uh, geen voldoende voldoening uit mijn dag gehaald... want ik had Pietje en uh, Fatma en uh, Sabrina ook nog willen helpen vandaag. Ik kwam even handen tekort. Dus daarin ben ik... Uh, uh, ik snap de, of de zorg die is er, ook bij, de, bij mij... Um, maar ik uh, kijk daar toch wat zakelijker tegenaan weer. Ja, ja. Ja. Je moet ook wat natuurlijk hè, in een school. En je moet elkaar ook op de been houden. Je moet elkaar een spiegel voorhouden. Wij spelen heel vaak bad guy, good guy. En uh, ja. soms de rollen kunnen wisselend zijn daarin. Uh, je bent elkaar steun en, uh, en toeverlaat. Ja. En het is ook eens goed om weer de tegenhang te zien. Ja. We hoorden vanmorgen de staatssecretaris bij ons in de uitzending. Die zei ik wil die verantwoordelijkheid vooral bij die scholen houden. En dat ze dat samen... Oplossen. Lukt dat? Je merkt dat het elk jaar lastiger wordt. Ja, want het klinkt natuurlijk wel mooi. hè? Van je hebt je eigen verantwoordelijkheid, neem die dan. Ja, dat klinkt, maar, uh... klinkt prachtig. <laughs> nou, maar hij zei er ook bij, dat moet ik wel toegeven. Van, uh, je kan niet alles over één kam scheren. Nee. En hij weet het dus donders goed. Ik denk dat als je mijn groep, of de groep hierop in het veld... vergelijkt 30 kinderen met uh, een andere groep... Uh, op een andere plek waar, uh, waar een ander publiek is... Ja, dan zie je verschillen en dan denk ik... dat het makkelijker is. Ja. Wilt u nog iets zeggen? Nee, ik heb er even niks aan toe te voegen. Ik vind dat het een uh, mooi verwoord is. Ja. Ik vond het fijn dat ik hier uh, vanmorgen mocht zijn. Het is niet een, een makkelijk onderwerp om over te praten, denk ik. Hè? Nou, het is een politiek gevoelig uh, onderwerp ja. en je bent uh, een van de, van de 28 scholen die onder het bestuur vallen. Ja. En dat maakt het uh, soms ook lastig, lastig om over te praten. Ja. Ja. Hebben we het toch goed gedaan, ondanks alles? En wij hebben onze mening uh, eerlijk gegeven. Ja. Ben je ook tevreden, meester Cheer? hartstikke tevreden en ik word nu gered door de bel. <lacht> maar Visser was dat vanuit Zandam. Door naar de ANWB John Bakker. Met nog uh, 30 files, iets meer dan 100 kilometer. De meesten zijn aardig aan het oplossen. Behalve bij Amsterdam en bij Utrecht. Daar hebben we nog flink wat vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Muiderslot 7 kilometer. 8 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Battenverdorp. Op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Geuzeveld en de afrit Rai, 6 kilometer. De langste file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en Utrecht, 12 kilometer. En na een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert 10 kilometer. Maar de rijstroken zijn vrij. Het NOS Radio 1 Journaal... Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. 17 minuten over 9 is het. Wij gaan weer naar het fnb Stadium in Johannesburg. En daar zien wij in de catacomben van het stadion... verschillende grote, dure auto's binnenrijden... waar allerlei hoogwaardigheidsbekleders uitstappen. Buitenlandredacteur Esther Boosma is bij ons aangeschoven. Esther, jij weet ook zo'n beetje wat het programma zal zijn... en wie er allemaal aanwezig zijn. Wat valt jou daarin op? Nou, eh, ten eerste natuurlijk dat er ontzettend veel staatshoofden, presidenten, eh, <coughs> regeringsleiders eh, uit de hele wereld. En eh, nou, eh, niet tenminste natuurlijk eh, uit China en eh, uit Nederland komt eh, koning Willem-Alexander, zoals we weten. Die heb ik overigens nog niet gezien. Er komen allerlei mensen binnen uh, nu in dat stadion Hoogwaardigheidsbekleeders. Ik zag uh, onder andere de elders, dat is de groep rond Mandela van oud-regeringsleiders. Jimmy Carter, natuurlijk al heel erg oud, loopt daar nog kwiek rond. Maar ook Mary Robinson van Ierland. Dat zijn de mensen die uh, rond Mandela zijn, uh, zich hebben gevormd om eigenlijk ook als een soort wijze oude mensen... Uh, uh, uh, uh, uh, problemen in de wereld op te lossen. Ja, verder uh, uh, komt Hollande, Sarkozy uh, uh, uit Brazilië... Dilma Rousseff, uh, de oud-president Lula de Silva. Uh, dat valt op. Um, en ook dat eigenlijk die mensen allemaal gaan spreken. Natuurlijk, de eerste buitenlandse grootspreker is Barack Obama... Mm -hmm. Uh, ...verder zal ook de vicepresident van China spreken, um, de president van India... ...en opvallend ook uh, de president van Cuba, Castro, de broer van Fidel Castro. Dan gaan we eens even schakelen met het uh, FNB Stadium in Johannesburg. Daar is Renald Legersteen, we spraken hem eerder vanochtend al. Meneer Legersteen, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. U zit er al een paar uurtjes, hoe is het? Ja, geweldig, geweldig sfeer nog steeds. Uh, in a truly African way wordt... Uh... ...maar die waren geëerd, hier zit ik het stadion in van 6 de is onophoudelijk gezongen. En we wachten nu of het denk weer ...voor dat de gaat beginnen. Ja. Goed. Meneer Legerstede, de verbinding is niet zo goed. We laten het er even bij. Er wordt volop gezongen. Het gaat op de Afrikaanse manier, vertelt u, met veel zang en dans in dat stadion. Ja. Kijk. Ja, dat is toch wel even mooi. Bedankt hoor. Oh, nee. en, en veel plezier uh, daar in het stadion, want dat zal, kan ik mij zo voorstellen, wel gaan lukken. Um, Ineke van Kessel van het Afrika Studiecentrum is ook nog bij ons. Um, opvallend ook, mevrouw van Kessel, is een naam die we zien staan van um, Andrew Mlangeni. Ik zeg het waarschijnlijk helemaal verkeerd. Nee hoor, u zegt het goed. Zeg het aardig goed? Ja. Oh, gelukkig. Maar dat is, waarom is dat zo'n opvallende naam? Uh, Andrew Mlangeni is een van Mandela's mede veroordeelden in dat uh, uh, grote proces waarbij. De verdachten in 1964 levenslang naar Robbe Eiland zijn gestuurd. En Langeni was een van de mensen die ook een cel had in diezelfde vleugel waar Mandela zat. Dat waren allemaal eenpersoonscellen met strenge bewaking. En de meeste mede veroordeelden zijn intussen overleden. Maar Endroom Langeni en uh, Ahmed Katrada zijn nog overlevenden celgenoten van Kessel, we zien ook een familie van Mandela... net ook uh, daar weer van een groepje is binnengekomen... die laat zich ook veelvuldig veel horen deze dagen. Hè. Gaan die nog een, een politieke rol spelen, denkt u, ergens? Wel, de familie Mandela is een beetje een problematische familie. Ja, uh, veel vrouwen, uh, veel kinderen. Uh, uh, ja, uh, nou, van de zes kinderen zijn er nog maar drie in leven. Er zijn wel veel kleinkinderen... Uh, sommige van die kleinkinderen spelen inderdaad een, uh, een publieke rol. Zoals die kleinzoon Mantla Mandela. Uh, zijn uh, drie dochters uit verschillende huwelijken spelen niet echt een prominente politieke rol. Maar zijn wel nogal berucht vanwege de commerciële exploitatie van de brandnaam Mandela. Uh, en binnen de familie is het ook geen païs en hmm. Zullen we dat gaan zien uh, vandaag denk je Esther uh, of... Uh... Laten nou, ze dat ze <coughs> proberen zoveel zo veel mogelijk te laten gaan over uh, Mandela. Zelf. En uh, wat, wat mij altijd opvalt uh, bij uh, dingen rond Mandela, bij zijn huizen, verjaardagen, bijeenkomsten voorheen. Is dat uh, Winnie Mandela, zijn ex-vrouw wel altijd erbij is. Dus uh, dat was natuurlijk een pijnlijke scheiding. Um, uh, heel verdrietig, dat heeft hij ook altijd gezegd. Daarna is hij hertrouwd met Gracia Marcel. Maar Gracia en Winnie zie je bijna altijd samen. Dus da da dat is in elk geval een mooi beeld. Naar buiten toe zal het een mooi beeld zijn. Wat mij inderdaad wel opvalt... is dat eigenlijk de meest beruchte kleinzoon... Uh, Mantla Mande uh, Mandela, die graag zich profileert als de opvolger van Mandela... die de chief is van het dorp waar Mandela chief had moeten zijn... Die is niet een van de sprekers. En dat vind ik persoonlijk wel uh, opvallend. En dat had, je, had je dat wel verwacht? Omdat hij zelf zich die rol toe -eigde. Hij was ook het centrum van een conflict. Hij, er was een, een conflict binnen de familie de afgelopen maanden. Eh, over waar moet hij nou begraven worden? Hij was de aanstichter van dat conflict. Hij was, ik denk dat ze hem daar even buitenspel hebben gezet. Omdat hij zo omstreden is. En als we het hebben over ze, mevrouw Van der Kessel. Over wie, wie hebben dit programma samengesteld? Wie, wie, wie zit hierachter, denkt u? Uh, wel, dit is overduidelijk samengesteld door de Zuid-Afrikaanse regering. Dit okay. is een officiële herdenking georganiseerd door de regering, niet door de familie. De familie komt er misschien iets meer aan te pas aanstaande zondag bij de begrafenis in Kunu. Van de familie zullen we de, de komende tijd dan ook nog wel gaan horen als ik u zo beluister. Um, hoe gaan ze de naam Mandela in ere houden in Zuid-Afrika, denkt u? Wat, wat, wat, hoe gaan ze dat doen? Het u enig idee? Voor een deel heeft Mandela daar zelf voor gezorgd... met zijn Nelson Mandela Foundation. Een stichting die zijn erfgoed moet bewaken en bewaren. Er is ook het Nelson Mandela Kinderfonds en dat is ook een deel van zijn nalatenschap. Uh, dat heeft hij allemaal veiliggesteld, zeg maar. En een van de belangrijkste opdrachten van die Nelson Mandela Stichting de afgelopen jaren is juist geweest het bewaken van de brandnaam Mandela. Dat die niet wordt gebruikt voor alle mogelijke commerciële doeleinden. Lukt dat dan? Want dat is natuurlijk zo aantrekkelijk om die naam wel te gaan gebruiken. Ja, dus dat lukt eigenlijk niet zo goed. En ook binnen de familie, bijvoorbeeld twee kleindochters hebben een nieuwe wijnsoort gelanceerd. En die is ook genoemd naar Madiba. Ja. En er zijn t-shirts, er zijn alle mogelijke commerciële exploitaties van zijn, van zijn merknaam. Hoe komt dat dan aan in Zuid-Afrika? Wat, wat vinden ze daar dan van? Ja, um, kijk die t-shirts en zo, dat is niet zo omstreden. Mensen lopen op straat met zo'n t-shirt en uh, dat is ook een Zuid-Afrikaanse traditie. Je hebt de foto van de leider op je t-shirt of op, als je vrouw bent op je, je wikkelrokken en zo. Dus dat is heel gangbaar, dat is niet omstreden. Um, maar die meer specifieke, zeg maar, de, de wijnsoorten, de. Uh, er was een tv, een televisie, soapserie ook door Mandela's kleinkinderen georganiseerd, geloof ik. Dat wordt alweer een beetje dubieuzer, want dat zijn dan toch voorbeelden van mensen die die merknaam gebruiken om zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen. Laten we ook heel eventjes naar het Zuid-Afrika van nu gaan. Hè? Want we hebben het steeds over Mandela, de grote verzoener... over zijn gedachtegoed dat wel of niet uitgedragen is... door presidenten die na hem kwamen. Esther, um, even naar jou. Wat is jouw gevoel over het Zuid-Afrika van nu? Want jij bent daar nog steeds mee bezig. Hè? Je volgt het op de voet. Kunnen zij, dat is een vraag die al veel gesteld is... en die is ook al veel met ja beantwoord... maar toch, ik stel hem nog eens, kunnen zij zonder Mandela? Ja, uiteraard... <laughs> Ik kan moeilijk nu nee zeggen. Want <laughs> hij is natuurlijk ook al... Uh, in 1999 is hij opgehouden als president. En Inke zei het al. Daarna is hij heel erg met zijn, uh, met zijn foundation aan de slag geweest. Maar hij heeft uh, altijd wel toch boven de groep gehangen als het ware. Natuurlijk. Boven het land. Ja, maar het bestuur, uh, dat, dat, dat kan allemaal zonder Mandela. Uh, ze kunnen verder... Uh, ik, ik, ik denk wel dat uh, er is... ...kritiek geweest door sommige uh, zwarte jongeren, met name... Van ...dat hij te veel naar de blanken heeft gekeken. Altijd mm -hmm. te veel, te veel bezig is geweest met het uh, geruststellen van de blanken... ...en te weinig met de noden van de zwarte bevolking. Het kan zijn dat mensen, de, de, dat die sfeer van ja, nu Mandela weg is... ...kunnen we wat dat radicaler te... zijn. Mm -hmm. dat, dat zou kunnen, maar ja, dat is allemaal... Maar uh, gokken. Mevrouw Van Kessel, hoe kijkt u daar tegenaan? Zou dat kunnen dat een groep die zich tot nu toe stil heeft gehouden, omdat ze nou, dat misschien wel deden vanwege de aanwezigheid van Mandela, zich nu zouden gaan uiten? Uh, niet vanwege die aanwezigheid van Mandela, want zo stil houden Zuid-Afrikanen zich helemaal niet, uh, gelukkig kun je denken. Er zijn uh, bewegingen bijvoorbeeld van meer radicale jongeren onder leiding van de intussen uit het aanzegezette. Uh, voormalige jeugdleider Julius Malema. Uh, en die heeft zijn eigen partij opgericht, zijn eigen beweging opgericht... Wat er eerder gaat gebeuren, denk ik... is dat iedereen zich gaat beroepen op de nalatenschap van Nelson Mandela. Iedereen gaat zeggen... nee, maar kijk, wij handelen geheel in de geest van Nelson Mandela. Dat zal Julius Malema maar, maar ongetwijfeld ook zeggen. Die iedereen zich op dat, handelt in de geest uh, van. Iedereen ja. handelt in de geest van. Kijk, want vandaag, behalve deze bijeenkomst in Johannesburg... is er ook een bijeenkomst uh, in Durban van krottenbewoners... die zeggen, wij gaan Mandela herdenken. Want uh, Mandela heeft altijd gezegd... als het ANC zich zo gaat gedragen als vroeger de apartheidsregering. Dan moeten we vechten tegen het ANC. Dus... Zal het ANC dan ook een weer wat grotere rol gaan spelen? Of juist niet? Wat het ANC speelt dan een overgrote rol. Het ja. is dus, dus bijna een staat in een aantal opzichten. Dus het zal niet een grotere rol gaan spelen... Uh... Wat we gaan zien, verwacht ik, is dat iedereen zich gaat beroepen... op de nalatenschap van Mandela en zegt... wij handelen helemaal in die geest van. Laten we even teruggaan naar het stadion. Want wat we horen dat daar op de achtergrond. Ja, het is nu net weggevallen helaas. maar we, de, de, de, Opeens leeft het volledig op. Hè? En, en springen ze op en neer. Wat, wat, wat zien we dan? Esther? Uh, nou, ik zag uh, nu even niet waarom. Uh, dat, dat, uh, ja, ik denk dat het soms ook gewoon net als in een Nederlands stadion is. gaat een wave ja, ja, voorbij? Precies, ja. uh, iemand gaat zingen en iedereen gaat mee. En uh, nou ja, we zien nu in de katakomben van het stadion... dus alle hoge gasten aankomen. Het uh, is nog niet vol, hè? We zagen het net in nee, het stadion. Nee, Gaat nee. het wel vol komen, denk je? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Dat weet ik niet. Je zou toch denken van wel... maar misschien dat het buiten het stadion logistiek heel ingewikkeld is... en ontzettend druk om die mensen erin te leiden. Dat, ik weet het niet. Het ik denk De hele het wel. onderste ring is nog leeg, zoals ja. we zien. Daarboven is het wel vol. Ja. Uh, ja. ja, nou, we gaan het zien. Het, uh, het is nog een half uur. Ja. Gezongen geklapt, Gedanst wordt De wave gaat af en toe mevrouw van Kessel. Ziet er mooi uit, hè? Het ziet er prachtig uit. Dit ja. is uh, echt iets voor Mandela. Uh, ja, dit is denk ik wel helemaal in de geest van Mandela. Dus in het stadion. We gaan het de hele dag volgen. Natuurlijk, of zolang de bijeenkomst duurt, althans op Radio 1. We gaan naar de collega's van de KRO. Sven Kokkeman, je zit alweer hier in de studio. Uiteraard Sorry. ook aandacht voor. De herdenking kan ik mij voorstellen. Bij Zeker, jullie in de we blijven erbij. Om tien uur begint het. Zo, en fijn. dan uh, kunt u dat. Uh, uitgebreid bij ons horen. Verder, alle winkelstraten beginnen op elkaar te lijken... en de kleine detailist legt het loodje... en daar wil Europa wat aan doen. En we staan ook nog stil bij het leed van de Syrische kinderen... die worden opgevangen... maar krijgen niet de psychosociale hulp die ze nodig hebben. En dat heeft allemaal grote risico's voor de toekomst van Syrië. Dat en meer zo meteen bij de Cairo. Dit is Radio 1... Nieuws van half tien. Het NOS-journaal Dorot Megens. Ja, de herdenking van Mandela laat ik even voor wat hij is. Die begint over een half uur. Daar hou ik het bij. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn twee Franse militairen gedood. Het gebeurde in de buurt van de hoofdstad Bangui. Er zijn 1600 Fransen in het land om er de rust te herstellen. Nieuws over de doden komt op het moment dat de Franse president Hollande bekendmaakte... dat hij naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gaat. Vanavond komt hij daaraan. De Tweede Kamer moet iets doen aan de overvolle schoolklassen. Dat zegt de vakbond Leraren in Actie. Vanmiddag bieden leraren bijna 50.000 handtekeningen aan in de Tweede Kamer. En dat is genoeg om het onderwerp op de agenda te zetten. De leraren willen dat het maximum aantal leerlingen per klas teruggaat naar 28. En op Antarctica is het koude record gebroken. Dat gebeurde al in augustus 2010. Blijkt uit metingen van ruimtevaartorganisatie NASA. Het was in die maand 93,2 graden onder nul. Het laatste record was van 1983, toen werd het net geen min 90. Dat zijn de hoofdpunten. Hoe staat het inmiddels op de weg, John Bakker? Nog een kleine 70 kilometer aan file met de meeste vertraging op de A1... richting Amsterdam bij knooppunt Maardenberg, 5 kilometer. Nog 6 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp... Ook 6 kilometer op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Geuzeveld en de afrit Rai. En dan zijn er nog twee aanrijdingen op de A27. Vanuit Almere naar Utrecht zorgt dat bij Beeldhoven voor 6 kilometer. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert voor 6 kilometer. Maar in beide gevallen zijn de rijstroken weer open. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Uiteraard zijn we bij de herdenkingsbijeenkomst in Johannesburg voor Nelson Mandela. De bijeenkomst begint over 28 minuten. Europa verder op de bres voor kleine winkeliers. Grote psychische nood onder Syrische kinderen en het ochtendhumeur van Martsmeets. Het is 2 over half tien. Dit is de Kairo met Goedemorgen Nederland. <tieden> Maria de Beers is vanochtend in Eindhoven. Want in het grootste uitgaansgebied van Nederland... moet het voortaan ook overdag gezellig worden. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. @SKokkelman. En reacties en vragen kunt u kwijt via... Goedemorgen -nederland Het Europees Parlement, dames en heren, bespreekt morgen een actieplan om de kleine winkeliers te ondersteunen. Door de economische crisis gaan veel detailzaken failliet en dat leidt tot eentonige winkelstraten met alleen nog grote winkelketens. SP-Europarlementariër Dennis de Jong is rapporteur van dit Europees actieplan voor de detailhandel. Meneer de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. U staat enorm op de bres voor de detailhandel. Waarom eigenlijk? Ja, nou, detailhandel is ontzettend belangrijk hè, voor ons allemaal. Er is, uh, laat ik maar zeggen, 1 op de 7 banen in Europa. Die, die zit in de detailhandel. Dus uh, ja, die moeten we koesteren. En waarom uh, maakt u nou zo'n actieplan? En wat staat daar dan concreet in dat die detailhandel uit de brand moet helpen? Ja, het is een uh, actieplan van de Europese Commissie... waar we als parlement nu op reageren. En uh, we doen dat met een aantal voorstellen. En een van de voorstellen is dat je de gemeentes en de provincies de ruimte geeft... Uh, nationaal dus. Om een beleid te voeren wat voordelig is juist voor die kleine zelfstandigen. Die heeft het extra moeilijk. Je hebt ja. in Europa een hele grote markt. En je hebt grote bedrijven die kunnen heel veel kosten besparen. Zeg maar door uh, ketens uit te leggen over heel Europa heen. Ja. Dat kan een kleine zelfstandige niet. Die heeft dus eigenlijk extra kosten. En als je nou als gemeente bijvoorbeeld uh, samen ook met de eigenaren van winkelpanden een beleid voert dat je zegt van de lasten wil ik wat verlagen. Uh, bijvoorbeeld door de gemeentelijke belastingen aan te passen voor de kleine winkel... door te zorgen dat de elektriciteitstarieven niet te hoog worden. En ook door een, een beleid te voeren dat je in bepaalde winkelstraten... nou weer niet allemaal dezelfde winkels krijgt... maar juist zorgt dat uh, zelfstandigen een soort voorrangsbehandeling krijgen. Ja, ja dan, dan is er meer ruimte, meer lucht. voor Maar meneer De, de Jong, Europa, de die zich, dat Europa dat zich bemoeit met gemeenten? Dat klinkt nou, ja, die wel die heel erg bemoeien. omgekeerd. Ja, die moet zich dus, daar dus eigenlijk juist niet mee bemoeien... want het grote gevaar is bij alles wat ik noem... dat er dan uh, bijvoorbeeld grote bedrijven zijn die zeggen... ja, luister eens, dat is concurrentievervalsing. En dat uh, mag niet van Europa. Nee. Nou, in dit rapport staat dan heel duidelijk... het mag wel van Europa. En ga er dan alsjeblieft mee door. Als je als provincie zegt, ik wil geen wijdewinkels meer... in hè, van die grote winkels buiten de steden dan is dat je recht om dat te zeggen. En dan moet de commissie zich daar niet meer gaan bemoeien. Ja, grote winkelketers zijn er niet bang dat u juist concurrentievervalsing in de hand werkt? Nou, ik denk dat als je uh, kijkt naar de uitstraling... Hè? We hebben groot en klein nodig. Mensen willen ook uh, naar de IKEA kunnen en die moeten zich ook kunnen vestigen. Hebt u gesproken met IKEA? NL, hè? Hebt u gesproken met IKEA? Ja, zeker. Nou, dat, die zorgt wel dat ze met mij spreken. Want die hebben een grote lobby in, uh, in Brussel. Dus die komen altijd terecht bij de rapporteurs. Maar ik heb met alle ook de grote uh, ketens heb ik gesproken. En die zeggen allemaal: uh, Dennis, ga zo door? Die zeggen allemaal: van we hebben elkaar nodig. En dat is het mooie eigenlijk wel, wat ik gemerkt heb. Dat ook zij zeggen: van als wij alleen maar. ...onze eigen zaken hebben, dan uh, is dat toch onaantrekkelijker voor mensen. De grote... Uh, Frankrijk is er eigenlijk mee begonnen, hè, met ja. die hele grote supermarkten. Ja. En die doen het minder op dit moment. Die ja. hebben ook weer verlies, omdat mensen zeggen, ja, dat is allemaal hetzelfde. Dus maar goed, hoe hetzelfde. moeten die gemeenten dan concreet gaan helpen? Moeten ze schulden overnemen? Moeten ze zorgen dat uh, de huren van die winkelpanden omlaag gaan? Moet, wat moeten ze doen? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Bij ons in Rotterdam heb je de Nieuwe Binnenweg. Daar heb je, uh, dat was een winkelstraat, een beetje in verval. En toen heeft de gemeente gezegd van we moeten daar eigenlijk met elkaar... we moeten alle eigenaren van de panden samenbrengen... we moeten de winkeliers samenbrengen... en daar moet een nieuw plan voor komen. Nou zijn de panden worden opgeknapt. Onder andere ook met Europees geld trouwens erbij. Maar eh, alles bij elkaar ziet het er mooier uit. En we gaan een soort beleid voeren... dat juist de creatieve jonge ondernemer de kans krijgt in die straat. En nu zien we een straat, die wordt heel hip. Er zitten allemaal nieuwe zaakjes in, zelfstandige nieuwe zaakjes... En dat trekt de lokale Albert Heijn, vindt dat ook mooi. Want die zegt, ja, ik kan dan ook weer uh, meer klanten krijgen daardoor. En ik wil ja. ook wel meewerken. Maar meneer de Jong, die mooi hoort. Meneer de Jong gemeenten heffen ook ja. precario-rechten... en allerlei rare uh, belastingen. Uh, als je een bord buiten de deur neer wil zetten... of je wil een luifel ophangen of een zonnescherm... dan moet je daar soms echt enorme bedragen voor betalen in zo'n gemeente. En dan vraagt u dan diezelfde gemeente om te helpen. Dan zou ik zeggen, schaf eerst die lokale belastingen dan eens af. Nou, ik noemde ook al in het begin het woord uh, lasten. Hè? Ik denk juist dat gemeentes heel zorgvuldig moeten zijn bij wie uh, ze belastingen uh, en lasten heffen. En dat uh, juist die kleine zelfstandige winkel moet wel een beetje uh, uit de brand geholpen worden. Dus ik ben, daar, uh, ben het eigenlijk met u eens dat het uh, over precario-rechten en dat soort dingen, daar moet de gemeente heel voorzichtig mee zijn. Ja, maar dat doen ze niet. En die gemeenten hebben nou net van Den Haag meer vrijheid gekregen om zelf belasting op te halen, omdat, belasting, uh, uh, omdat het Rijk diezelfde gemeente heeft gekort. Met andere woorden, die gemeenten moeten hun eigen broek ophalen, houden. En nou zegt u, uh, je mag verder ook niet meer geen, uh, niet van dat soort belastingen heffen. Nee, met Haagse beleid is het helemaal fout wat dat betreft. Ja, maar goed, dus daar, gaan, daar gaat u dan. Bedoel, de SP en... heeft nog steeds geen meerderheid, dus daar gaat u dan niet over. Dus u, u stelt, doet voorstellen die in de praktijk dan misschien toch weer op een muur stuiten. Nou, als gemeente heb je nog altijd ruimte. Hè? Dat doen we ook als wij in de college zitten in de gemeente. Proberen we wel te kijken, wij slaan de lasten neer. En als dat uh, is bij mensen die dat niet goed kunnen, kunnen dragen... en dan hoor je de kleine winkeliers bij dan zijn we daar absoluut tegen. Dus waar de SP in de colleges zit, zult u dat niet zo gaan verven. Nee. Goed, dus u doet een pleidooi om dat soort uh, belastingen uh, omlaag te brengen... dan wel af te schaffen en tegelijkertijd te zorgen... dat die gemeente de lokale middenstand meer ondersteunt. Al vastgelegd in dat rapport dat morgen in het Europees Parlement wordt besproken. Nou is dat uh, Europees Parlement niet altijd de snelste van ons allemaal. Wat gaat er vervolgens dan met het rapport gebeuren? Ja, het belangrijkste eigenlijk, of wat het snelste ook effect kan hebben, is dat wij heel duidelijk zijn over commissie bemoeien niet uh, met dit soort beleid. He, laat die provincie en die gemeente de ruimte om dat beleid uit te voeren, uh, zoals we in het rapport beschreven hebben. Ja. Dat kan eigenlijk de dag daarna al door meneer Almunia, die daarover gaat, bij de Europese Commissie worden opgepakt. Maar gaat hij dat ook doen? Nou ja, dat zal ik moeten laten weten, want de commissie moet altijd reageren op dit soort rapporten. Het is een rapport waarvan ik hoop dat het met consensus zal worden aanvaard morgen, of vrijwel consensus. En dan, uh, ja, als je een heel parlement tegenover je hebt, moet de commissie echt uh, actie ondernemen. Dus u denkt dat uw aanbevelingen zullen worden overgenomen door de Europese Commissie en dan dus zullen worden opgelegd? Ja. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Ex-neuroloog Ernst Janssen-Steur mag de uitspraak van het proces tegen hem in vrijheid afwachten. Dat hebt u gisteren gehoord, omdat hij niet als vluchtgevaarlijk wordt beschouwd. Wanneer noemt justitie iemand dan wel vluchtgevaarlijk? Strafrechtadvocaat Wil Hendricks heeft het antwoord. Allereerst zal de strafrechter die het verzoek van de officier krijgt om iemand opnieuw vast te zetten... moeten kijken naar het artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens dat zegt dat iemand pas opgesloten mag worden als hij uiteindelijk definitief is veroordeeld. Nou, dat is meneer Janssen-Steur niet. En hij heeft bovendien aan alle rechters laten zien dat hij altijd vrijwillig verschenen is. En het zou anders kunnen zijn als meneer Janssen-Steur om een schimmige reden zich morgenochtend bij zijn gemeentehuis meldt... en dan een nieuw paspoort aanvraagt dat weer voor vijf jaar geldig is. Al dus het antwoord van de strafrechtadvocaat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Het stadion in Zuid-Afrika loopt steeds voller... met mensen die de herdenkingsbijeenkomst van Nelson Mandela... zullen gaan bijwonen. Het gebeurt allemaal over twintig minuten. Tony Blair staat bij een lift in de catacombe. de voormalige premier van Groot-Brittannië. En inmiddels gaat ook de eerste rij van dat stadion... zich steeds meer vullen met mensen... hoewel het daar stroomt van de regen. Zometeen meer. Eerst nieuws. Ah. het... Naar Eindhoven, Marielle Beers. En het is rustig hier, op het Stratumse eind. Heel rustig. Maar daar komt, als het goed is, binnenkort verandering in. Vera Giele van de gemeente Eindhoven. Ja, dat is nou binnenkort. Het is de vraag hoe binnenkort. Maar uh, wij zijn inderdaad met alle betrokken partijen hier... Uh, heel hard aan het werk om uh, ja, de straat weer levendig, levendiger te maken... op meer momenten van de dag. Dus niet alleen tijdens de nachturen, maar ook uh, dat er overdag iets te beleven valt. Ja, want het is nu... Uh... Als je zo kijkt, je ziet heel veel uh, cafés, rolluiken dicht. Uh, de lucht van verschraald bier is niet zo erg, maar dat kan ook komen omdat het vandaag dinsdag is. Ik kan me voorstellen als je hier op zondagochtend staat, dat het dan misschien iets heftiger ruikt. Maar het is, ja, het is een beetje een dode boel. Ja, dat klopt. Er zijn nu vooral uh, uh, kroegen, nachthoreca, die op donderdag, vrijdag, zaterdag uh, heel druk zijn, waar het heel gezellig is. Uh, maar op andere momenten van de dag, zoals nu, ja, dan zijn ze dicht of er wordt schoongemaakt. Of uh, ja, uh, in ieder geval niet in bedrijf. En waarom willen jullie dat het overdag ook in bedrijf is? Uh, nou, de straat heeft jarenlang heel goed gefunctioneerd met uh, heel veel kroegen. Er kwamen heel veel bezoekers, het was gezellig. En dan is dat verder ook niet zo'n probleem. Maar uh, ja, de leegstand is wat toegenomen. Voor het eerst is er leegstand, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ja, jeugd heeft ook een ander uitgaansgedrag. En jeugd is toch wel de grootste bezoekersgroep hier. Dus er zijn gewoon wat minder bezoekers. En ja, de vitaliteit van de straat heeft dat ingeboet. Dus uh, we willen kijken hoe we daar weer wat aan kunnen doen. En ook weer economisch levensvatbaar kunnen maken. Ja, en dan moet je toch denken aan verbreding. En aan meer beleving brengen. Want dat is wat mensen steeds meer willen. Gewoon een biertje drinken is niet genoeg meer? Nee, voor een heleboel mensen niet. Nee. Nou, als je dus even googelt op, op Eindhoven, uitgaan, eind, dan krijg je ook meteen geweldsincidenten, agressie, ja, vervelende dingen. Ja, dat is natuurlijk sowieso inherent, Het is een uitgaansgebied. Hier komen elke week 10 tot 15.000 bezoekers, nog steeds, ook nu. Ja, en natuurlijk gebeurt er dan wel eens wat. En daar doe ik niet barinerend mee over dat er ook wel eens wat ernstig is gebeurd. Dat is maar is dat ook, in de media. ook de reden dat jullie het veranderen willen? Uh, veiligheid is een, is een onderdeel. Dat is uh, niet het enige. Het is ook gewoon uh, uh, ja, de economische levensvatbaarheid. En er moet hier ook een boterham te verdienen zijn. Mensen moeten het hier ook leuk vinden om naartoe te gaan. Dat, dat heeft alles met elkaar te maken. Uh, en het moet uiteraard veilig zijn. Ja. Nou heb ik begrepen uh, dat daar ook bijvoorbeeld een nieuw soort belichting bij hoort. Ja, dat is een van de dingen die uit het, het plannen maken met alle partijen is voortgekomen. Um, uh, TU Eindhoven gaat een onderzoek doen naar de invloed van licht op het gedrag van mensen. En daarmee uh, ja, gaan we kijken wat je door aanpassingen in licht, zowel in sterkte als in kleur. Uh, uh, door het te koppelen aan andere informatie die we hebben, andere gegevens, hoe druk het is. Uh, Um, uh, wat voor weersomstandigheden er zijn... om zo te onderzoeken op welke manier je dat licht kunt gebruiken... Um, ja, om het gedrag positief te beïnvloeden. Be be nu be be ja. is het uh, nog steeds toch wel crisis. Ik kan me voorstellen dat ondernemers niet staan te trappelen om te investeren. Nee, het zijn ook gelukkig niet alleen de ondernemers die investeren. Um, het is inderdaad een moeilijke tijd. Maar als je niks doet, dan blijf je stilstaan. En dat is een open deur, maar stilstand is echt achteruitgang. Um, kijk, wat wij doen is hier samenwerken met zowel vastgoedeigenaren als brouwerijen... Um, uh, horecaondernemers, politiegemeenten. En doordat iedereen samen investeert vanuit de rol die die heeft... kun je wel iets bereiken. En wanneer moet het hier echt weer gezellig zijn? Ik hoop morgen, maar uh, onze focus ligt in ieder geval op de komende vier jaar. En in ieder geval vanavond, als het donker wordt... gaat hier allereerst de kerstverlichting weer branden? Ja. Bijdrage was dat vanuit Eindhoven van Marielle Beers. Straks staan we stil bij de herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela in Johannesburg. De presidenten Obama en Bush zijn gearriveerd... ...vlogen samen met de Air Force One richting Johannesburg. Inmiddels raakt het stadion meer en meer vol... ...en we gaan praten over Indiaanse dating sites... ...speciaal voor singles met HIV. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1999. U hoort de stem van Lex Goudsmit in zijn rol van Tevje in de musical Anatevka. De acteur en zanger overlijdt deze dag in 1999 aan de gevolgen van een hersenbloeding. Van 1984 tot en met 1999 speelde hij in Sesamstraat de opafiguur Lex. Waardoor ook de jongere generatie hem leerde kennen. Acteur Frank Groothof speelde in die tijd veel met hem. Hij heeft altijd een kwartet gehad, een zangkwartet in de oorlog, een Joods uh, kwartet, en daar traden ze mee op. En het was een natuurtalent. Dat wil ik alles gar Wat helemaal zijn ding was, waar waren de Comedian Haman niet? Het was een ontdekking dat hij Tefje natuurlijk ging doen en dat hij dat zo verschrikkelijk goed kon, want hij is ja van van uitstraling van persoon. Een opa waar je van droomt. In 1976 Anatefka met Lex Houtsmit. Het was een rol die op het lijst geschreven was, omdat hij natuurlijk van Joodse afkomst is. Een, een, een klok van een stem en een uitstraling die zo bij die uh, rol paste. Als het op het alle dagen, biddy, biddy, Wat zal die hier mooi staan? Hé hey Lex. Ja. Ben je lekker strandje aan het spelen? Ik vind die, tenminste dit, de plek hier. Ja? Die vind ik een beetje kaal en een beetje leeg. Dus ik ga naar de kweker toe. Ja. En ik koop dit jonge boompje. Ja. En dat plant ik hier. En dan zul je zien dat de tuin veel mooier en veel voller. Ja. In Zevenstraat Als... Opa, Dus ook de ideale uh, opafiguur was een, een, een, een klap toen hij, uh, toen hij uh, ziek werd en, en, en, en dood ging. hij is. Tot het allerlaatste ogenblik is hij nog bij ons gebleven en min of meer in het harnas gestorven. We hebben er nog liedjes aan gebijt, een, een, een roos. Mijn opa heeft een roos geplant, de mooiste roos van Nederland. Hij heeft mij ook altijd een beetje gecoacht. Als ik, uh, zei die vrouw, je moet een beetje zo zingen. Zo. Een, een, een natuurtalent met een enorm hart. In de familie ook een, een, een, een patriac, familias. Hè? Hij kookte, hij was uh, een man, hij hield van feesten, van, van gastvrij zijn. Ja, dat was dat een, een, een, een reus was dat. Een reus, ja. Acteur Frank Groothof over Lex Goudsmit die overleed deze dag in 1999. Yeah. Met Suddenly I see. Het is 8 uh, minuten voor tien. uur, luistert naar de KRO op Radio 1. India's, dames en heren. Besmet met het HIV-virus, kunnen tegenwoordig daten. Via een speciale dating site. Honderden Indiërs hebben al een huwelijkspartner gevonden via die site. Davy Boerema, onze vrouw daar in India. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dit idee vandaan? Ja, dit is een man die deze website heeft opgezet. En hij werkte met besmette vrachtwagenchauffeurs, die lange tijd van huis zijn in India en dan. Positieve bezoeken en vooral die groep raakt besmet. Um, en een van die chauffeurs vertelde hem: van nou, als ik nou niet snel een, uh, een huwelijkspartner vind, een vrouw vind, dan ga ik gewoon trouwen zonder te vertellen dat ik HIV uh, besmet ben. Die man dacht: ja, daar, daar moet iets op te vinden zijn. Dat moet op een andere manier kunnen dan dat hij iemand uh, onwetend uh, iemand besmet. Juist. Uh, maar het is toch een enorm taboe: uh, aids en HIV in India? Ja, ondanks dat dit jaar echt, de afgelopen jaren, de besmettingen. ...enorm omlaag gaan. Ik geloof dit jaar zelfs met 60 procent. Dus het gaat goed in India, de ziekte, maar het taboe is nog heel groot. En uh, het probleem is, de site is een ongelooflijk succes. Dus dat vervult een behoefte, absoluut. Het probleem is alleen dat het taboe zo groot is dat ze dus geen partner vinden. En voor mensen in India die geen huwelijkspartner hebben... Dat is raar. Iedereen trouwt na een bepaalde leven. Rond de dertig moet je toch wel getrouwd zijn in India. Ja, dat is daar echt de traditie. Trouwen is enorm belangrijk. En... Is deze site daarmee ook een enorme uitkomst voor mensen met HIV? Ja, want wat ik zei, dat, eh, het taboe is zo groot dat als je dus niet trouwt... Dan, dan gaan mensen denken, wat is er mis? En dat, dat reflecteert ook weer op de familie. Van wat is er mis met uw zoon of dochter? Dat, dat ze niet een huwelijkspartner kunnen vinden. Daar valt toch wel iets te, te regelen te zijn. Ja. En uh, wat je ook ziet, mensen die op deze website uh, gaan... die zijn misschien HIV-besmet. Maar uh, vertellen het niet per definitie aan hun omgeving of hun familie. Want als ze eenmaal getrouwd zijn met iemand die ook besmet is... dan is er geen reden meer om dat... Uh, openlijk te bespreken. Dat is gewoon iets tussen hun twee en uh, ze hebben gewoon weer een normale plek... in de samenleving en uh, zijn geen paria meer. Nee, waarmee het taboe natuurlijk ook tegelijkertijd wel in stand blijft. Ja, um, het, het is een moeilijke zaak, maar het is... doordat mensen dus wel met elkaar trouwen en tegen hun partner er open over zijn... loop je het uh, niet het risico op nieuwe besmettingen. Want wat je nu ziet is dat dus mensen wel gaan trouwen... en dat. Uh, de vrouw bijvoorbeeld niet eens weet dat de partner besmet is. Dus het voorkomt nieuwe besmettingen. Juist. Hoe, hoe ziet die site eruit? Is het een gewone dating site zoals wij, het, uh, ook, zoals wij uh, dat soort dingen ook kennen? Uh, dus een uh, man, vrouw, houdt van Italiaanse eten, lezen, sporten, uh, wat er allemaal niet meer op staat? Nou, eigenlijk is dating sites het verkeerde woord, want dat begrip bestaat niet in India. Je date niet, je zoekt een huwelijkspartner. Ah. Dus het zijn echt huwelijkssites. En waar kijkt een in India naar? Niet naar of je goed Italiaans kan koken, maar ben je een geschikte match? Een, uh, het is meer een zakelijke match dan een, een liefdesmatch natuurlijk, als je elkaar gaat vinden voor een huwelijk. Dus uh, dingen als een goede opleiding, een uh, goede baan, maar ook een lichte huidskleur zijn heel belangrijk in India. Omdat een goed huwelijk kan je sociale status verbeteren en... Daarom trouw je. Dus het is eigenlijk een zakelijke, zakelijke transactie waarbij de bruidschat ook nog een rol speelt, toch? Ja, nou ja, officieel mag dat niet in India. Maar dat wordt nu vormgegeven als een bruidscadeau. Ja, en dat gebeurt ook. De, uh, de familie van de dochter moet dan een bruidschat geven. En uh, een dochter is duur, dus ze willen wel graag een goede, een goede echtgenoot daarvoor vinden. Juist. Goed, met andere woorden, het is een uitkomst voor mensen uh, met uh, HIV. Ik uh, begrijp dat er iets al, meer dan 5000 aanmeldingen zijn in al. Ja, het is een enorm succes. 5000 mensen zijn al uh, lid van deze website. 5000 mensen. Op zoek dus naar een uh, huwelijkspartner. Maar zoals we al zeiden, het taboe is daarmee nog niet doorbroken. Nee, nee, dat is helaas niet. Nee. Is het is uh, tegelijkertijd tot slot ook een booming business... in die zin dat je er ook nog veel geld aan kan verdienen als je zo'n site begint? Ja, deze website is wel echt een, uh, is gratis voor deze mensen. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het zijn vooral mensen op het platteland die uh, hier gebruik van maken, omdat daar het taboe groter is. Um, maar de huwelijksindustrie in India is enorm. En alles wat daarmee te maken heeft, verdien je enorm aan. De andere huwelijkssites die gewoon uh, veel bezocht worden door mensen die niet uh, besmet zijn, ja. daar moet je dan uh, uh, geld voor betalen om daar op te komen. En uh, ja, De huwelijksindustrie is enorm groot in India. Davy Boerema, onze vrouw in India. Ik dank je zeer. Dames en heren, het stadion in Johannesburg uh, loopt meer en meer vol. De laatste hoogwaardigheidsbekleders die maken hun opwachting. Zojuist uh, is de Franse president uh, François Hollande... binnengelopen met aan zijn zij Nicolas Sarkozy. Geestig gezicht, want de journalisten wilden vooral van Sarkozy iets weten... en niet van Hollande, dus die liep er een beetje verloren bij. En de uh, muziekkorpsen paraderen over het veld... waar het nog altijd heel hard regent daar in Johannesburg. Het is een groot stadion, er kunnen 100.000 mensen in. Ze verwachten 95.000 mensen... Maar ik vraag me wel af of ze om tien uur gaan beginnen... want de middelste, of de middelste en onderste ring van dat stadion... zijn nog steeds niet gevuld. Er wordt wel muziek gemaakt. De eerste toespraken um, van een soort van ceremoniemeester... worden daar gehouden. Uh, en uiteindelijk moet dat dus over een minuut of vier, vijf gaan beginnen. We houden u op de hoogte of dat ook daadwerkelijk gaat beginnen. In ieder geval zijn we erbij. Zometeen in het vervolg. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. 국민 clap. <sharp inhale> De mensheid ging ook in 1974 voort. Oftewel, iedereen wist hoe het beoefend werd. Maar erover gepraat werd niet. Welkom in de tijdmachine. Hoe actueel is de geschiedenis? Er waren in de middeleeuwen hier in de 16e eeuw grote papavervelden. Van tijd tot tijd liep half Europa half gedrogeerd rond. Historici Wim Berkelaar, Herman Pleij en Meijer stappen in de tijdmachine. Omdat je natuurlijk zit in een hele moderne tijd. Maar ook in de jaren 80 werd al gedaan. En dat speelt nu natuurlijk nog een belangrijke rol. En ga daar maar eens een oplossing voor zoeken. Vanmiddag tussen twee en half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 Bij IP-staving kun je kiezen uit aansprekende projecten... bij vooraanstaande opdrachtgevers. Bel ons voor de perfecte opdracht. ip Staffing Voor interim professionals. Good thinking. IP-staving.nl IP-staving IP is onderdeel van de Stavinggroep. Zo, lieverd, wat zullen we deze vakantie doen? Ik wil een mooie rondreis. Ik wil mijn eigen paradijs. Cultuur op snuif in Griekenland. Lekker niksen aan het strand. Genieten van de Côte d'Azur. Ik wil vooral niet duur...